Middernacht, het begin van zaterdag 2 november. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederlandse veehouders kunnen binnenkort weer rund- en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hebben besloten om het 16 jaar oude verbod... op het vlees op te heffen. Het verbod werd in 1997 ingesteld vanwege gekke koeienziekte BSE. Vooral de export van kalfsvlees naar de VS is belangrijk voor Nederlandse veehouders. Het levert volgens het ministerie van Economische Zaken mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar op. VN-chef Ban Ki-moon is Nederland diep dankbaar voor de bijdrage aan de militaire missie in Mali. Nederland wil 380 militairen en vier helikopters inzetten. Ban roept andere landen op om het voorbeeld van Nederland te volgen. Voor de missie in Mali zijn ruim 10.000 militairen nodig... maar de internationale gemeenschap heeft nog maar de helft toegezegd. In Egypte is een satirisch programma van televisie gehaald... voor het maken van grappen over legerleider Al-Sisi. In het programma wordt de politiek op de hak genomen. De show is vergelijkbaar met het Amerikaanse The Daily Show. Volgens de tv-zender was de vorige uitzending in strijd met de richtlijnen. De presentator is na de annulering van het programma naar het buitenland vertrokken. De A4 bij Leiden is komende ochtend tussen 8 en 9 uur in beide richtingen afgesloten... omdat er een vliegtuigbom wordt ontmanteld. Ook het luchtruim gaat dicht. De Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog werd ontdekt bij baggerwerkzaamheden. Mensen die in de buurt wonen moeten binnenblijven. Op de internationale luchthaven van Los Angeles is een dode gevallen bij een schietpartij. Er zijn ook zeven gewonden. De dode is een beveiliger, de schutter is opgepakt. Een deel van de luchthaven van Los Angeles werd naar de schietpartij ontruimd. Het weer, vanuit het zuiden regen, overdag overwegend droog... en af en toe zon. In de loop van de middag en avond gaat het weer regenen. Het wordt morgen zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Het is... Uh... 2 november, Allerzielen. Net was het nog Allerheilige. 1 november, maar nu dus 2 november, Allerzielen. Een dag waarop veel mensen nog eens extra denken aan dierbaren die zijn overleden. Misschien ook een kaarsje branden of een ander ritueel uitvoeren. Casaluna presenteert u nu al voor het derde jaar op rij in Memoriam Radio. In samenwerking met uitwaartverzorger Dela maakte Michiel Driebergen... radioportretten van mensen die van grote betekenis zijn geweest. Natuurlijk voor familie en vrienden, maar ook door hun werk voor veel meer mensen. Zometeen kunt u luisteren naar een portret van de man... die wel de schoolmeester des vaderlands wordt genoemd. Uh, en na de twee portretten over ongeveer een half uur... kunt u met mij uw mooie en goede herinneringen delen... aan overleden persoon die u dierbaar was. En daar gaan we dan uh, tussen één en twee mee door. Dat allemaal straks, nu het eerste portret. Uh, van veel mensen gaat het moment van overlijden redelijk geruisloos voorbij... in de zin dat het niet in de kranten of andere media haalt. En vaak is dat onterecht. Zo overleed onlangs Piet Liebrechts. De man die hele generaties uh, wielrenners van Nederland groot maakte. Gerrit Schulte bijvoorbeeld, Jan Janssen, Peter Post, Jan Raas... Gerrie Kneteman, Joop Zoetermelk. Hij was verzorger en ploegleider, Piet Liebrechts. Het was een man met hart voor, voor zijn wielrenners in een, uh, in een steeds harder wordende sport. Luistert u naar het eerste in memoriam van deze avond... over Piet Liebrechts en u hoort zijn dochter Lieske... toerwinnaar Jan Jansen en oud-premier Dries van Acht. Maar toen hij over de streep kwam... bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Jansen... die nu als winnaar werd gehuldigd. Ja, dat was natuurlijk, ja, Jan Jansen uit noodwoord... Wintertour de Frans, ja. Jan Jansen uit Nodorp, ja. En terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging... ging een van vreugde huilende Jansen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven. En dat zijn toch momenten waar je zegt van... Piet, het is toch een stukje jouw inbreng dat ik zo gekomen ben. Nou ja, dat doet hij wel. Wat is moze, is er voorbij. Wat is de moze, is er voorbij. Maar geen je van? vraag op terugkweten, ook! Gerrie Kneteman is wereldkampioen. Gerrie Kneteman is wereldkampioen. Een van de drie mensen die in bescherming hebben genomen in de Nederlandse ploeg. Dankzij de verrukkelijke samenwerking in die ploeg is wereldkampioen geworden. Piet Liebrecht, die mij gisteren zei... Ik ben het bijna zeker. Ik kan haast niet missen. We moeten morgen een wereldkampioen krijgen. Deze Piet Liebrecht heeft gelijk gekregen. Ja, hij straalt heel erg. Hè? Je ziet hem helemaal eigenlijk... Enorm blij zijn. En het lijkt wel, hij steekt zijn hand naar voren. Zo van, zie je wel jongen dat je het kon. Zie je wel, je hebt het voor elkaar. Je hebt het gedaan. En de trots. En bij Gerry ja, diepe, diepe grote tranen ziet. Hij had een hele mooie foto. En Piet was onze verzorger. Piet had eigenlijk, Piet Liebrechts had eigenlijk een aantal functies. Hij was verzorger. Hij was ploegleider, hij was een uh, soort reisleider. Hij verzorgde dat allemaal, hij wist dat precies. Hij sprak een beetje Duits, maar hij kwam overal. Geen Engels, geen Frans of andere talen. Met zijn Duits, steenkolen Duits, kwam hij toch een hele end. En het was een bijzondere vent, altijd de... de de, de goede moraal als er aan zaten te eten aan tafel altijd opgewekt, opgeruimd, noodboos worden. Uh, toch al uh, de technische besprekingen voor een dag later, hoe we dat gingen doen. En, uh, voor mij was dat een soort professionele begeleider, die op alle fronten heel goed was. Dit is misschien wel een mooie foto in de Zesdaagse met, uh, met Peter, Peter Post. Daar is mijn vader, zijn soigneur. En daar uh, heeft hij een bepaald apparaatje in zijn hand... waarmee hij zijn uh, neus schoonmaakt... waardoor zijn luchtwegen worden geopend. En dat helpt natuurlijk in de koers. En je ziet mijn vader met een heel geconcentreerde blik uh, zijn werk doen... en Peter vol vertrouwen uh, mijn vader dat werk uh, laten uitvoeren. Je moet uh, als verzorger, zwanger, je moet eigenlijk halve dokter zijn. Als een renner ziek is, moet je welke, welke medicament heeft hij nodig? Als hij gevallen is, wat voor pansementen moet je daar opdoen? Uh, als het heet, heet warm weer was, wat moet je renners voor het verdrinken hebben? Als het koud was, wat voor zalf moet je op die benen smeren? Etcetera meer. Daar was hij zo goed in. Het is een sprint van een man of vijf en een man of vijf, vier. Jan Raas zit erbij. Oh, dat is een valpartij. De Ivaldiaan ja, Battaglief valt en Jan Raas wordt wereldkampioen. Jawel! Jan Ruijs wordt wereldkampioen. En Diederich Thurau is de tweede plaats geworden. En Jean-René pakt hier het brons. Ja, ben hier zie je een foto. Uh, dat uh, was destijds minister-president Van Acht. Die uh, was bij de koers. En die was uh, aanwezig in, uh, in Bordeaux-Parijs. Bij Bordeaux-Parijs. Mijn vader mooi beschouwend op de achtergrond. En... Uh, meneer Van Acht in, vol, uh, ja, in volle kracht. Ja, het lijkt alsof hij zeg maar, de koers aan het beschouwen is. Hoe leerde ik Piet Liebrecht kennen? Het geheugen is zwak, want de bezitter van het geheugen wordt zo oud intussen. Maar ik denk dat het is geweest in de tijd... dat hij um, verzorger was van de destijds nog bestaande Friesol-ploeg. En met die Frisol-ploeg heb ik wel wat verhapstukt. Um, ik ben ooit zelfs uh, met de eigenaar van die Frisol-ploeg per vliegtuig, privé vliegtuig... dus Friesol liepen blijkbaar goed... naar Bordeaux, Parijs gevlogen... om daar die renners in de nacht te zien starten... op de 600 kilometer naar Parijs vanuit Bordeaux. En daar was Piet Liebrechts geloof ik bij. In ieder geval heb ik uh, in het kader van die ploeg... waar hij ook voor werkte, met Piet voor het eerst te maken gehad. Maar later ook nog meer. Voor de tweede achtereen volgende maal bracht hij een Nederlander... op de hoogste podia van het wereldkampioenschap. Die ploeg is dus Piet Librecht. En hij wilde best even een toelichting geven op de overwinning van Jan Raas. Ik wist dat Jan Raas in topvorm was. Ik wist dat Jan Raas al vanaf verleden jaar zijn zin had gezet... op het wereldkampioenschap en... Uh... Met de steun van het Nederlandse publiek, van zijn ploegmaten... en van de gehele begeleiding is het hem gelukt. En uh, ik dacht dat het een waardige wereldkampioen was. Die homogeniteit wordt die veroorzaakt door het geld. uiteindelijk. Dat de mannen, wat ze ook van elkaar denken, op een gegeven moment zeggen... ja hoor eens, er is 60.000 gulden te verdienen. Ja, ik geloof dat die uh, premiepot ook een rol speelt. Maar ik geloof ook uh, met ons allen, uh, de begeleiding... Uh, dat we toch uh, hun aan elkaar kunnen smeden als vrienden. Dat dat uh, grootste, uh, het grootste punt is. Hij deed dat op, op zo'n charmante manier... een voorbeeldje in... in wij hadden... Wij hadden niet zo geheel, een dag niet goed gereden... in de Ronde van Bulgarije. En hij zei s'avonds... morgen krijgen jullie allemaal een trui... met een, andere, met, met een, een, een ander tekst erop. Heliet, Heliet, nog iets. Ik weet het niet precies meer. Wij waren s'morgens zo groos... als een hond met zeven staarten. En nou ja, die dag die reden we... De straat zeiden eruit. Dan geef ik alleen aan dat Piet kon die moraal van die renners. die begreep dat alle minuut. en die wist wat hij eraan moest doen. En zo was Piet Liebrechts. Piet is een. Uh, het eerste waar je aan denkt. en dat is totaal anders dan je zou verwachten. bij iemand uit de. denkt men harde wereld van de wielrennerij. Het is een hele zachte. aardige vriendelijke man. Wat vooral opvalt... opviel aan Piet Liebrechts... is... Uh, zijn vaderlijke optreden. Hij was echt... bezorgd om... zijn jongens. En die ervoeren dat ook zo. Oudrenners of mensen die met hem gewerkt hadden... die gaven echt aan... hij was als een vader voor me. Dus dat was... Ja, voor ons wel de omschrijving... zoals het voor ons voelde. En het is dan heel bijzonder dat je andere mensen tegenkomt... en die dat dan tegen je zeggen van... goh, je vader was als een vader voor mij. Dat doet wel veel. Dat deed bij mij wel heel veel. Ja, ik kom uit een boerendorpje. Ik wist niet hoe dat allemaal functioneerde. En als je daar hulp bij hebt... dan ben je toch al een straatlengte voor. Ik kon dat zelf wel een beetje ontdekken, maar die weg die was veel langer. En de adviezen die ik van Piet Liebrechts kreeg... ja, daar had ik een geweldige kijk op. En ja, dat is een uh, muziek, dat kende hij zelf niet goed. Dat heeft hij van de vader van, uh, van Bart Breentjes, van mijn zwager, gekregen. Die luisterde daar heel veel naar. En die heeft mijn vader daar ook een beetje mee uh, besmet, zeg maar. Ik denk dat uh, nu Piet Liebrechts niet meer zou kunnen functioneren in de wielersport. Het is veel commerciëler, veel harder, heel anders. Ik, ik geloof er toch oprecht in dat hij het heel jammer heeft gevonden. Dat, hij, dat de sfeer zo commercieel, zo super commercieel en daardoor hard, echt hard werd. Toen kwam het grote geld om de hoek kijken. en Sponsoring en al die dingen meer, dat was... Dat was voor Piet niet besteed. Daar was hij niet in thuis. Daar was die echt dat, het commerciële gebeuren, daar was hij veel te goed voor. En, uh, Piet zei altijd ja. Het woord nee kende hij gewoon niet. En ja, met veel uh, uh, charme. Daar wil je, je, je veel zieltjes mee. Maar je moet ook af en toe wel eens durven nee zeggen. En dat was bij Piet bijna nooit. Ik weet dat hij destijds uh, het enorm uh, uh, ja, verdrietig heeft gevonden... Zeg maar, hoe de samenwerking met uh, de wielrenunie op dat moment uh, afliep. Dat was voor hem ja, echt een een steek. Wat is het? 100 meter. Laatste kilometer. Zoetermelk op top. Wie gaat er achter Joop aan? Joop op de finish af. Het wereldkampioenschap 1985... Joop Zoetemelk, 38 jaar en hij heeft hem. Wat een prachtige overwinning! Zoetermelk is wereldkampioen. Wat een kampioenschap, Joop Zoetermelk. Maar dat heeft hem persoonlijk wel heel veel gedaan. Dat op het moment zeg maar, dat hij eigenlijk tot mooiste prestaties kwam. Uh, alles tegen zich keerde. Zijn huwelijk liep verkeerd. Uh, hij werd door de bonter. Ja, op toch op vervelende wijze, zeg maar. Uh, was hij niet meer nodig. En dat heeft hem heel erg op zichzelf teruggeworpen. En dat heeft hem destijds heel veel pijn gedaan. En dat hele dopingsgebeuren was in onze jaren. dat bestond helemaal niet EPO en hormonen. en al die dingen neer. Daar hadden we nooit van gehoord. En Piet had daar een geweldige... een verschrikkelijke afkeer van. En zeg, als het niet op een uh, op een kan, dan uh, dan moet je het maar vergeten. Who 71 1971, geloof ik, uh, toen een formidabele tumor in zijn lijf werd ontdekt. Zo groot als een voetbal, is zo vaak gezegd. Nou, in ieder geval zal die ontzettend groot zijn geweest, want de dokter van de VU had het al een unicum genoemd, te midden van zijn vele kankeroperaties. Francine de Wind is het hospice in Waalwijk waar mijn vader uh, uh, terecht is gekomen toen hij uh, kanker had. Hij was heel dankbaar. was de eerste bewoner in dat huis in Waalwijk. Hij zou daar gaan sterven. Dat is niet gebeurd. Hij is daar niet overleden. Maar toen hij op een gegeven moment... na uh, hersteld te zijn van een hele, hele zware operatie... toch het hospice ging verlaten... en hij kwam met het idee van... ik wil een fietstocht organiseren... En daar wil ik geld mee gaan uh, ophalen. En dat geld wordt dan gedoneerd aan het hospice. Het hospice leeft uh, ook van, uh, van bijdrage, financiële bijdrage. Dus hij vond dat een hele mooie manier om zijn dankbaarheid te uiten. En dat is in 2004, oktober 2004, voor de eerste keer georganiseerd. En het is bijzonder om te zien dat al die trouwe wielermakkers... dat iedere keer toch weer uh, met een warm hart... Uh, komen mee fietsen. Piet Liebrechts, dit jaar overleden. 25 augustus was het. Hij was wielerverzorger en ploegleider en werd 83 jaar. U hoorde zijn dochter Lieske, toerwinnaar Jan Jansen... en oud-premier Dries van Acht.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 There's plenty things I planned I always built, alas, on weak and swifting sand I lived by night and shunned the naked light of day And only now I see how the years run away Yesterday, when I was young So many drinking songs were waiting to be sung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 When I was young Piet Liebrechts hield niet alleen van de muziek van Indejaar... maar ook van dit nummer Yesterday, When I Was Young, van Charles Aznavour. In ieder geval is deze plaat gedraaid tijdens de uitvaart van Piet Liebrechts... We gaan zo meteen naar een ander in Memoriam luisteren... en daarna wil ik het woord geven aan onze luisteraars. En nu dus, in het kader van Allerzielen... geef ik u de gelegenheid verhalen te vertellen... over een dierbare van u die het afgelopen jaar is overleden. Voor wie wilt u in Casaluna een klein monumentje van woorden optuigen? Dat kan door te bellen naar uh, 0, uh, ja, 0800, 1121, 0800 1121. U kunt ook mailen als u dat liever doet naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En als u van Twitter houdt, hekje Casaluna. Hij wordt wel de schoolmeester des vaderlands genoemd. Zijn colleges waren om je vingers bij af te likken... of om bang van te worden. In september overleed Herman Belien. Decennia lang was hij docent geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam... maar groeide uit tot de ideale reisleider... en de grondlegger van geschiedenis voor het grote publiek. Luistert u naar het tweede in memoriam van vanavond over Herman Belien. U hoort zijn collega's, de historici Piet de Rooij en Ineke van Tol... en Hans Goedkoop, de presentator van het televisieprogramma Andere Tijden. We zijn hier op de Dam omdat de Dam altijd een belangrijke plaats heeft gespeeld in de geschiedenis van Amsterdam. Je kan hier ook als het ware de geschiedenis zien. Laten we even kijken. Daar staat een laat-middeleeuwse kerk. Dan het prachtige stadhuis uit de 17e eeuw. En vervolgens gaan we deze kant op. Hier staat een warehuis uit het begin van de 20e eeuw. En daarnaast een gebouw dat stond er gisteren nog niet. Zal het altijd zo blijven? Blijft de Dam het centrum van Amsterdam? Wij kregen als eerstejaarsgeschiedenis, dat is de uh, nou, eerste dagen van september 1982... een welkomstcollege, zo heette dat. En dat werd gegeven door de toen mij volstrekt onbekende Herman Belien. En wij verwachten inderdaad een warm welkom... En zo begon het ook, met een eerste zin. Ik herinner me zoiets als, uh, dames en heren, goedemiddag. Aan mij de eer om u hier welkom te heten. U bent hier met 300 eerstejaars, dat is een record voor ons. En dat vatten wij maar op als een compliment, want wij zijn ook maar mensen en dus ook graag getapt. Niettemin vragen wij ons af, wat denkt u dat u hier komt doen? Wellicht zijn er onder u ook die denken dat u na uw studie hier aan de Alma Mater iets geleerd zult hebben van de geschiedenis. In de zin dat wij voor het heden, voor onze samenleving... thans iets leren van de geschiedenis. Wel nu, dames en heren, laat ik u ogenblikkelijk zeggen... van de geschiedenis leren wij eigenlijk alleen. En het woord zegt het al. Geschiedenis. Nou, we staan op een plek hier in Amsterdam waar Amsterdam is ontstaan. En wat Herman Belin ontzettend goed kon... was uh, de stadsontwikkeling illustreren. Wat ook wel grappig is, we staan op de Dam, uh, je hoort allerlei stadsgeluiden om je heen, je hoort ook een kermis. En uh, dat paste eigenlijk ook wel heel goed, want het ging ook heel erg om het nu. Het, Herman was niet iemand die iets in een... Het uh, was nooit een stilstaand plaatje, Herman vertelde een verhaal. We staan hier dus op de oudste plek van Amsterdam zo'n beetje, maar tegelijkertijd gaat het leven en de geschiedenis gaan door. Dat is nog steeds zichtbaar en we hebben hier dus uh, ja, het uh, hedendaagse vermaak. Herman was als docent zowel geliefd als gevreesd. Hij was geliefd omdat het duidelijk was dat hij er absoluut op stond om het vak bij studenten binnen te brengen. En dat deed hij soms zeer indringend. Het was absoluut onmogelijk om bij hem in college te zitten en een beetje rustig te luisteren naar een voortkabbelend verhaal. Uh, hij wist op de meest onverwachte momenten de zaal in te springen. Soms echt letterlijk. En studenten bij hun lurven te pakken. En ze als het ware uh, ter plekke een, uh, een tentamen af te nemen. En er waren natuurlijk studenten die dat heel vervelend vonden. Herman Belien heeft in de eerste jaren van mijn studie... een afschrikwekkende werking gehad. Ik zou het graag anders willen zeggen, maar zo was het wel. Um, door nou ja, een, een, een houding tegenover geschiedenis... die dus niks met je eigen tijd te maken leek te mogen hebben. He? Dat soort vergelijking tussen heden en verleden... ja, dat werd er meteen uitgeramd. Begrijp ik achteraf wel bij eerstejaarsstudenten. Want die vergelijkingen zijn ingewikkeld. Dus dat vraagt allemaal nuances en verfijningen... die je een later jaar pas aanleert. Maar ik dacht, dat mag niet. Wat het leuk maakt, mag hier niet. Als student uh, was het vaak ook een beetje eng... om bij Herman in de collegezaal te zitten, want... Als je dan in zo'n grote zaal zat bij een hoorcollege... dan dacht je dat dat vrij anoniem was, zoals het bij de meeste docenten was. Herman die had altijd meteen in de gaten wie er een krantje zat te lezen. Dat, dat pikte hij niet. En dan, kreeg je, dan kon je verwachten dat, dat je even erbij werd gehaald. Zo, meneer, wat denkt u er eigenlijk van? Dus het maakte helemaal niet uit of je achterin de zaal zat of voorin. Je moest gewoon zorgen dat je bij de les bleef, want Herman kon je een vraag stellen... En in zo'n grote zaal, en zeker op die leeftijd... dan wil je geen uh, slaan. Well, Kijk, als uh, Herman bijvoorbeeld wou uitleggen... Uh, hoe de Amerikaanse cultuur ondenkbaar is uh, zonder de auto... Dan zette hij zonder al te veel uh, introductie uh, zo nu dan een, uh, een cd uh, op. En wel loeihard door die collegezaal. Wat op zich ook al erg interessant was. Bijvoorbeeld Paradise met de Dashboard Light van Meatloaf. Wat een heel lang nummer is. <laughs> en wat uh, uh, gaat over uh, het grote verlangen van een jongen... om uh, een uh, seksuele intimiteit over te gaan met een dame. Uh, en dat speelt zich heel af binnen een auto en is gecombineerd bovendien met stukjes waarin een honkbalverslaggever uh, verslag doet van uh, hoe verschillende honken bereikt worden. Waarbij uiteraard iedereen snapt wat de thuisplaat is. What's it gonna be, boy? Yes? Or? No? no, no, no, no, no let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give it an answer and uh, als dat nummer uh, weer klonken was... dan uh, heerste er vaak een wat uh, ongemakkelijke stilte in de zaal. En dan begon je als het ware als een ui uh, uit te pellen... de verschillende betekenislagen in dat nummer. En dan ging het van... Uh, de manier waarop jongens en meisjes in Amerika op een cultureel bepaalde manier met elkaar omgingen. Uh, vervolgens kon hij doorschakelen naar de consumentencultuur. Dat je daar alleen maar meetelde als je inderdaad een auto had. Als je daarover kon beschikken. En vervolgens kon hij dan verder uitpakken hoe die Amerikaanse infrastructuur in het interbellum uh, was aangelegd. Hoe daar een uh, interstate highway systeem was gebouwd. En dat dat tot op de dag van vandaag iets uh, be, uh, zichtbaar maakt over hoe belangrijk de auto is en uh, hoe laag ze daar de benzineprijzen houden om dat mogelijk te houden. So you, really hij kwam uit een uh, arbeidsmilieu. Zijn vader was uh, automonteur. En Herman had altijd het prachtige verhaal dat. Op vakantie uh, vertrokken ze dan uh, met de auto... en dan werd op de camping de tent opgezet. En dan, als de tent stond, ging zijn vader over de camping wandelen. En dan na een tijdje, als het uh, etenstijd was... zei zijn moeder, Herman, ga je vader eens zoeken. En dan wist Herman altijd waar hij op moest letten. Namelijk dan las zijn vader altijd bijna onder een auto van een uh, medekampeerder... omdat er al die auto dan iets mankeerde. En de vader van Herman gaarne bereid was om onder de auto te kruipen... en die enigszins te repareren. Dus hij zei ook, dan liep ik over de camping... en dan wist ik waar ik op moest letten... namelijk een paar voeten die onder een auto uitstaken. Uit dat milieu kwam hij voort. En uh, uh, ja, dat was natuurlijk een grote onwennigheid. Uh, hij vertelde ook wel eens dat... Hij uh, voor het eerst bijvoorbeeld zich moest aanmelden bij uh, de afweging Geschiedenis, die toen nog gehuisvest was in de Oudermannen Sport in Amsterdam. En dat hij uh, voor een deur stond in dat uh, enigszins onoverzichtelijke gebouw en dan aan de deur klopte, waarop niets te horen viel. En dan ging hij weer naar huis. En pas nadat hij dat twee keer gedaan had, probeerde hij toch voorzichtig maar eens die deur open te doen. En dan bleek dat het gewoon een, een tochtdeur was die, uh, uh, waar je gewoon doorheen moest. Alleen dat wist hij niet en dat is tekenend voor de onwendigheid... waarmee eh, iemand uit dat milieu zich in de universiteit moest eh, ja, eh, moest proberen een plek te vinden. Uh, eind jaar 90 zijn we samen een bedrijfje begonnen... wat inmiddels bekend is onder de naam Benin en van Tol, Stadsverkenningen. En we hebben heel veel reizen en collegereeks georganiseerd over stadsgeschiedenis. Want wat Herman dus in een stad deed, uh, eigenlijk als eerste, was uh, naar alle lokale boekhandels... En daar ging je boeken kopen. Hij kocht werkelijk alles wat, wat ook maar uh, te maken had met, met de geschiedenis van die stad. En die boeken moesten dan vervolgens ook weer mee terug. En uh, hij had één koffer. Dus we moesten ook altijd weer een bezoek brengen aan een uh, kofferwinkel. En we gingen dan ook uh, meestal naar een uh, Chinese uh, winkel toe om weer een koffer te halen. Want daar waren ze het goedkoopst. Dus dat hadden we inmiddels uh, geleerd uh, door al die jaren heen. Als je ook in zijn huis kijkt, het, het is. Ja, een ongehoorde hoeveelheid boeken die hij daar, daar heeft staan. Al tijdens mijn studie hoorde je andere docenten wel eens klagen over Herman Belien. Want uh, hij was zo'n verfrissende docent, standwerker van de geschiedenis. Maar ja, wanneer ging die man nou eens eindelijk het boek schrijven? Hij promoveerde niet. Achteraf, denk ik, Belien presenteerde zich tegenover zijn studenten... als een vertegenwoordiger van dit academische milieu... Maar eigenlijk past hij er zelf niet helemaal in. En dat grote boek, dat proefschrift, is er nooit gekomen. He, onder druk van het ministerie in de loop van de jaren tachtig zijn er steeds meer docenten hier gaan promoveren. Belien zelf heeft het nooit gedaan. En ik vermoed dat ergens, eind de jaren tachtig, begin jaren negentig, die toch gedacht heeft, ik moet doen wat ik leuk vind misschien wel een beetje zoals ik dat zelf heb gedaan. ik moet gaan doen wat ik leuk vind, wat ik goed kan... waar ik snel in ben, bedreven in ben... waar mijn hartstocht zit. Ik denk dat hij zich op een gegeven moment gerealiseerd heeft... ik ben niet op aarde voor het uh, proefschrift... dat door twaalf medespecialisten gelezen gaat worden. Ik ben er voor publieksgeschiedenis. Dat kan ik. Het uh, academische leven bestaat natuurlijk in sterke mate uit uh, publiceren en gepubliceerd worden en uh, daarover uh, met elkaar van mening verschillen. <laughs> uh, en in dat opzicht, uh, waar de excursies van Herman in het openbare leven, zeg maar, uh, werden aanvankelijk met enige, enige reserve uh, beschouwd, uh, Pas geleidelijk groeide de, de grote waardering daarvoor, omdat duidelijk werd dat uh, een vak in een zekere geïsoleerdheid uh, van de ivoren toren van de universiteit, uh, dat dat ook maar uh, tot een grote beperking leidt en uh, het draagvlak voor het vak ook niet vergroot uh, en daarmee ook een kwaliteit in de samenleving uh, doet afnemen. Kortom, op grond van dit soort overwegingen is de, de waardering voor Herman als grote orator-didacticus. Als uh, een soort superdocent uh, wel gegroeid. En zeker aan het eind van zijn uh, carrière was de waardering daarvoor zeer groot. Ten meer omdat wij beseften dat wij het niet zouden kunnen. Die uh, omslag naar het grote publiek die is wel echt begonnen toen Herman in, ik meen 1999, maar toen hij. Uh, uh, een, een serie ging maken bij de NPS. Als ik het heb over uh, de geschiedenis... dat was in het kader van, uh, van het nieuwe millennium. Uh, toen ging hij een serie maken... en dat heeft hem heel erg de ogen geopend. Dat, dat is echt een omslag voor hem geweest. En dat was ook iets waar hij ontzettend enthousiast over was. Uh, wat hij kon... en ja, waarvan hij ook eigenlijk voor het eerst... Uh, zich realiseerde dat hij dat zo goed kon. Dat hij zo'n groot publiek bereikte... en dat er goed op werd gereageerd... Ik denk dat dat wel heel erg te, te koppelen is... aan het moment waarop die um, uh, promotie minder belangrijk werd. Belien heeft toen uh, de serie Bestaat Nederland wel gepresenteerd. Ik geloof dat het 13 afleveringen waren. En toen hield het weer op. Iedereen ging weer zijn weegs. En hoe gaat dat bij zo'n serie? Je begint met een heleboel kinderziekten. Die overwin je. En als het team daarna weer uit elkaar valt... dan doet niemand iets met de opgedane kennis. Dus de... De eindredacteur van dat programma, Ad van Liemt, dacht daarna: ja, dit is gewoon zonde. We zouden eigenlijk een doorlopende reeks geschiedenisprogrammas moeten kunnen maken. En dat is een paar jaar later andere tijden geworden. Niet gepresenteerd door Herman Belien, maar door mij. Dus ironisch genoeg ben ik de opvolger geworden van de man die mij als eerstejaars bijna van de faculteit gejagen heeft. Heel nuchter, dus het was ook. Hij was ziek, dus was er ook een mogelijkheid dat hij dood zou gaan. En zijn enige instructies waren: Joe Cocker en dan de Victorin. Ik denk dat ik uh, een of twee jaar andere tijden presenteerde en toen kwam ik mijn voorganger als historisch presentator, Herman Belien, ergens tegen en kon het toen toch niet laten om iets over dat eerstejaarscollege te zeggen, ik denk kan mij het bommen, ik doe het gewoon. En ik verwachtte dat hij meteen weer zou gaan blaffen. Maar in tegendeel, hij, was het eigenlijk heel... hij begon een beetje te, te, te, te, te lachen... en werd toen eigenlijk heel uh, onverwacht bescheiden. Zoals hij ook werkelijk was, naar mijn gevoel, denk ik inmiddels. Uh, hij zei, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb daar ook van docenten veel op gehoord. Dat kon echt niet, dat kon ik niet maken. Maar ja... Het is geen excuus, maar ik was zo cynisch in die tijd. We waren allemaal zo cynisch in die tijd. En dat vond ik zo... Ten eerste was ik blij om te horen... dat ik misschien toch enig recht had op mijn mening over dit college. Maar ook dat hij zo... ja, straightforward was. Dat hij meteen zelf zei... dat had ik ook niet moeten doen. En dat vond ik zo aardig... Zo onvermoed zachtmoedig uh, dat wij een ontzettend leuk gesprek hebben gekregen. Ik ben daarna helemaal niet vreselijk bevriend met hem geraakt. Maar hij is me op enige afstand wel heel dierbaar geworden. Dat is bijzonder. Mensen die iets uh, gedaan hebben en zoveel jaar later gewoon zeggen... nee, dat was ook gewoon fout. 13 september jongsleden overleed de schoolmeester des vaderlands... Herman Belien op nee, 67-jarige leeftijd. U hoorde de historici Piet de Rooij en Ineke van Tol... en presentator Hans Goedkoop, ook een historicus trouwens. De radioportretten van In Memoriam Radio... werden gemaakt door Michiel Driebergen... in samenwerking met uitvaartorganisatie Dela. Zometeen, uh, na een plaat, hoop ik in gesprek te gaan met luisteraars... Uh, ja, mensen die geluisterd hebben naar de portretten... en uh, die misschien ook wel iemand hebben verloren het afgelopen jaar... en daar uh, verhalen over willen vertellen. Een dierbare dus die in het afgelopen jaar is overleden. Voor wie wilt u in Casaluna een klein monumentje van woorden optuigen? 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl als u wilt mailen. En voor de twitteraars Hekje Casaluna. You do. All the morning sun and all its glory. Raise this day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. The love Is divine and it judges its mind like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one.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 You Lately That I Love You. Favoriet nummer van Herman Belien. Het werd ook gedraaid tijdens zijn uitvaart. Uh, nu nog een paar minuten en in het tweede uur van Casaluna geven wij uh, onze luisteraars de gelegenheid om verhalen te vertellen over dierbare personen die het afgelopen jaar zijn overleden. 0811 21 casaluna en hekje Casaluna. We hebben een mailtje gehad, een heel kort mailtje van Margarethe die schrijft ter, ter nagedachtenis van mijn broer Jan ik mis je broertje Kus je zus aan de telefoon nu Janni. Goedenacht. Ja hallo. Hallo Janni. Ja hallo. Hoor je mij? Ja ik hoor je. Oh. Ja. Oh goed zo. Um, wie, wie is er overleden? Wie, welke dierbare persoon in jouw omgeving? Mijn broer is overleden. Die was uh, vijf jaar ouder dan ik en uh, zijn hele leven hij is 72 geworden. En hij is een hele leven gehandicapt geweest. Altijd heel vrolijk, heel blij, heel gelukkig. De laatste jaren ging het heel slecht met hem. En dus het is dus heel verdrietig dat hij is overleden. Maar ook, ja, ook eigenlijk wel heel fijn dat hij niet meer zo gehandicapt hoeft te zijn. Dus ja, een beetje dubbel. En ook bijzonder. Wat is er bijzonder? Uh, dat werd mij eigenlijk heel duidelijk bij zijn crematie... dat hij zoveel mensen waren daar... die uh, mij het gevoel gaven, hij heeft er toe gedaan. Hij is geboren gehandicapt. Eigenlijk best zwaar gehandicapt. En toch zijn er heel veel mensen die iets met hem hebben gedeeld of gehad... of die verdrietig waren. Dat vond ik zo mooi... Waar had je dat niet voor mogelijk gehouden dan? Was dat, was dat toch een verrassing nou, voor je? daar sta je niet zo bij stil. Want je bent eigenlijk een beetje aan het zorgen voor hem. Een beetje broers en zussen. Mijn ouders zijn al overleden. Dus dan probeer je daar toch nog een beetje zorg voor, uh, voor te hebben. En dat, dat, dat is ook gewoon zo zoals het is. Maar dat er dan toch ook mensen zijn... die uh, ja, buiten je eigen familie... en van vroeger en van uh, de omgeving... Die dus eigenlijk heel erg... Uh, ja, ook verdrietig waren op dat moment. En uh, het ook... Uh, ja, gewoon dingen hadden te vertellen... die ze met hem hadden meegemaakt. Ja. Dus dat vond ik al heel bijzonder. En wat voor verhalen hoorde je dan? Want wat heeft hij betekend voor die mensen die daar waren? Nou, bijvoorbeeld... hij was dus een, een hele enthousiaste supporter... Van de, van de plaatselijke voetbalclub. En dat was dan vroeger thuis... in een klein dorpje in Friesland. En dat was later waar hij dus in een... Gezinsvervangend huis woonde. En um, daar ook in de, de plaatselijke voetbalclub opgenomen werd en meegenomen werd. En dat is wel heel, heel bijzonder. Ja, hoe heette je broer? Maurits. Maurits. En ik noemde hem al, wij noemden hem altijd Maus, maar hij heette dus eigenlijk Maurits. Ja. En hij was zwaar gehandicapt, zei je? Nou ja, hij was dus verstandelijk gehandicapt en ook. Uh, uh, hij, heeft wel, hij kon altijd wel lopen en ook praten. Maar dat werd dus steeds moeilijker in ieder geval de laatste paar jaren. Ja. En uh, daarom was hij ook, ja. Had hij zorg nodig en aandacht, ja. Want, want het ging steeds iets slechter met hem, zei je? Ja, een paar jaar, een paar jaar geleden. Toen heeft hij... Hij had epilepsie ook en medicijnen. En dus dat ging geleidelijk aan ook slechter met hem. Maar uh, en, en, en hij was altijd heel vrolijk en heel blij. En, en de laatste paar jaren uh, werd dat wat minder. Ja. Je soms ook als je dan wegging, dan ging hij huilen. En kende ik helemaal niet van hem. Dus dat was ook wel heel verdrietig. Ja, Jannie, vind jij het goed om straks even door te praten? Want wij moeten even plaatsmaken voor het hoorspel in ja, het bureau. Natuurlijk. Boek 4 en ik... dan uh, nou, om twee minuten overheen bel ik je nog even terug om door te praten over nee. Maurits. En andere mensen die ik. willen bellen, 0800 oh. 1121. Tot zo, uh, Janni. Ik? ik, ik, ik, ik, ik. En ik Ik ben niet alleen. En dat is jij. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 4. Aflevering 75, 1978. Mag ik een voorstel doen? Doe een voorstel. Uh, hij heeft me wel eens verteld dat hij geïnteresseerd is in trams. En, en treinen. Als we nou zo'n een plaat gaven. Met treingeluiden. Ik geloof dat die wel bestaan. Verdomd goed idee. Maar weet je wel zeker dat Bart een grammofoon heeft? Wie heeft er nou geen grammofoon? <truimert> dat ken je Bart niet. Ik zal Marion opbellen. Ik wil wel op zo'n plaat uitgaan. Oh, graag. Ja? Hoeveel mag ik dan besteden? Um, hoeveel kost zo'n plaat? Uh, 20 Twintig gulden? En we zijn met zevenen. ik <truimert> Je kan er wel twee kopen, lijkt me. En als er nou 25 gulden zijn? Uhm, nou, ook wel tot 30 gulden, wat mij betreft. Zou het muziekarchief niet mee willen doen? En bavelaar? Hij heeft ook altijd nog wel veel met Mia te maken, omdat hij de aanschaf deed. Nee, als het een fruitmand was, was het anders. Maar zo'n plaat heeft een meer persoonlijk karakter. Hm. Ik vind dat die alleen van ons moet zijn. Hm? Mee eens? Ja. Niet mee eens? Daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik ook wel. Al? Eh, geen bezwaar. Zien? Ik vind het wel goed. Dan houden we het erop. <middels> Dag Nicolien. Dat is bijzonder aardig van je om me te komen opzoeken. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Bart. Dag Nicolien. Dag Maarten. We zeiden nog, zouden ze het wel kunnen vinden? Mensen die in het centrum wonen weten zich buiten de Singelgracht vaak geen raad. <middels> Dat is onwil. Ja, dat begrijp ik. Dat zou ik ook hebben. Dat hoort eigenlijk ook niet. Deze bloemen zijn voor jou. Van het bureau. Oh. We vonden dat jij ook wel wat mocht hebben. En dit is voor Bart. Ook van het bureau. Oh. <lacht> dat is een idee van Gert. Nee, maar. Treinen. Hoe wist Gert dat? Daar hebben jullie mij een bijzonder plezier mee gedaan. Wil je iedereen hartelijk bedanken? Laat eens zien. Oh, wat een leuk idee. Willen jullie koffie? Graag. Eigenlijk zouden we een stukje moeten horen. Als Marion terug is, maar. Hoe gaat het met je? Dank je. Het gaat nu wel veel beter, maar ik heb toch wel een behoorlijke tik gehad. Nog wel bedankt voor jullie kaart uit Frankrijk. Uit Konk. We vroegen ons af of jullie de Santier de Saint-Jacques de Compostelle hebben gelopen. Een, een stuk daarvan. Hm. Dank je wel. Hoe was het weer? Bijna elke dag regen. Kom je daar nou bij? Het weer was heel goed. Ik ben wel gewend, Nicolien, om wat Maarten zegt... met een korrel zout te nemen. Toen we naar Konk liepen, was het in ieder geval noodweer. Plasregens, donder, bliksem. Als we hier zitten, mag je gerust een klein wonder noemen. Wat doen jullie dan als het zulk weer is? Lopen jullie dan gewoon door? We hebben geschuild, hè Maarten? In een schuur, bij een kistkalf. Toen Nicolien dat ontdekte, wilden ze het, het best bevrijden... Vond het zielig? En heb je dat gedaan? Nee, durf ik niet. Dat vond ze laf en daar hebben we toen ruzie over gemaakt. Nou, ruzie. Ja, ruzie. Zulke dingen wil Bart nou ook altijd. Dan hou ik echt mijn hart vast. Wat bedoel je dan? Nou, die keer met die krabben in Bretagne. Oh, met die krabben. Maar toen was ik ook ontzettend kwaad. Bo Wat was het dan? Dat waren een stelletje vissers. Eh, toch al geen soort waar ik erg gesteld op ben... Die hadden wat krabben gevangen aan het eind van een pier waar ze stonden te vissen. En die lieten ze door een hondje de poten afbijten. Toen ben ik ontzettend kwaad geworden. Ik ben er naartoe gelopen, ik heb die krabben in het water geschoven en ik heb ze een grote mond gegeven. Gewoon in het Nederlands. En hoe reageerden ze daarop? Uh, de heren waren verbijsterd, Waarschijnlijk vooral omdat ze zich niet konden voorstellen dat iemand zich wat om krabben gelegen laat liggen. Niet door mijn fysieke verschijning, neem ik aan. Dommoeder. Ik vind dat ontzettend aardig. Oh. Maar zo is Bart. Ja, maar niet omdat ik zo moedig ben... maar omdat ik in zulke situaties verontwaardigd ben. Je moet eens vertellen van je optreden tegen de Duitsers. Of heb je dat al eens verteld? Toen was ik vier. Dat was geen verontwaardiging en helemaal geen moed. Vertel het toch maar. Nou, toen woonden we in Groningen, aan de straatweg naar Haren. En een keer toen een regiment Duitsers langs trok... ben ik op het balkon gaan staan en heb ik heel hard geroepen... Weg met de moffen. Mijn moeder wist niet hoe gauw ze me naar binnen moest halen. Je kunt de trem hier goed horen. Hè? Maar John, zou jij een stukje van de plaat ten gehoor willen brengen? Het is niet dat ik vind dat de dames het vuile werk moeten doen... maar met één oog kun je niet precies de plaats bepalen... waar de naald in de groef gebracht moet worden. Dat Had mijn vader ook? Had jouw vader maar één oog? Toen hij net zo oud was als jij nu, denk ik. Dat was in de oorlog. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, want hij praatte daar nooit over. Maar ik merkte het toen hij met één hand een vlieg wilde vangen. Hij het telkens naast. Terwijl hij dat vroeger ontzettend goed kon. Ja, zo is het precies. <laughs> Had hij er verder geen last van? Luister. Oh. Is het niet prachtig? Is een 3700... Wat, wat is dat? Dat is een bepaald type locomotief. Het is een 3700. Luister maar. Waar hoor je dat van aan? Aan de slag. Hé, hey, luister. Prachtig. Wat is een slag? De slag, dat is het tjoeke tjoeke tjoeke van de cilinders. Daar herken je haar meteen aan. De 3600 en de 3900 hebben ook vier cilinders. Maar daarvan is de slag een andere. O, oh, geloof Oh, maar je kent haar vast zelf ook. Ik ben er wel zeker van dat je meermalen door haar vervoerd bent. Want het was vroeger de meest voorkomende locomotief. Hoor. Oh, dat is toch geweldig. Herinner je je niet? Ik herinner me wel locomotieven, maar ik zou niet precies weten hoe ze eruit zien. Dan zou ik een plaatje moeten zien. Daar kan in voorzien worden. Ik denk nog wel dat als we vroeger na de vakantie terugreden dat de trein dan zei: we gaan naar huis, we gaan naar huis, we gaan naar huis. Is, het, is dat de slag? Nee, dat zijn de spoorstaven. Kijk hmm. hier, een foto van de 3700, ofwel hmm. PO3. De P staat voor personenvervoer, de O voor met oververhitte, en hij heeft een losse tender, want anders stond er nog een T achter. Hmm. Tender betekent... Kolenwagen? Dat betekent kolenwagen. Neem me niet kwalijk, Nicoline, maar dit wordt een beetje een gesprek voor twee heren. Ja, ik, ik vind het wel grappig hoor. Ik zie dat het een locomotief is, maar uh, daar houdt het dan ook op. Wander Nederlandse locomotieven woord in beeld. Hoe lang heb je dat al? Die afwijking, bedoel je? <laughs> dat ook? Uh, heel lang, vrees ik. Willen jullie de andere kant ook horen? Nee, laten we het maar niet overdrijven. Willen jullie dan misschien een glaasje wijn? Wijn? We hebben speciaal voor de gelegenheid een heel lekkere stramina in huis. Dat wil zeggen, wij vinden hem lekker. Graag. Ja. Hm? Ah, ja. Lekker. Kan ik je nog ergens mee helpen? Nee, hoor. Waarom had het over je vader? Ons gesprek werd toen onderbroken, maar je zult begrijpen dat het mij wel bijzonder interesseert. <lacht> We gaan door de achteruitgang. Gaan we dan niet met de bus? Nee, we gaan lopen. Door Sonsbeek. Ook goed dat ik mijn wandelschoen heb aangetrokken. Joop heeft eindelijk haar schoolreisje. Kom mee naar buiten allemaal. Dan zoeken wij de van. Schuim de straat over en dan rechtsaf. Joop is net een rode peper. Maar ik zou er niet meer willen missen. Dat hoeft ook niet. Behalve dat toch als er wordt ontslagen. Wie bij ons werkt, wordt niet ontslagen. Nee? En als we nou eens moeten bezuinigen? Dan beginnen ze maar met mij. Dan snijdt het mes meteen aan twee kanten. <lacht> Loopt u dit nou altijd? Meestal wel. Ook als het donker is. In de winter is het altijd al donker. Als ik terugkom, tenminste. Ik geloof niet dat ik dat zou duren. Waarom niet? Er gebeurt niks. Ja. Dat weet je niet van tevoren. Heb jij dan wel eens iets meegemaakt? Nou, vorige week nog. Toen Klaasje en ik door het vondelpak naar huis reden. Stel, jongens. En? Wat deden die? Nou, roepen. Achter ons aankomen. Ze hadden de fiets van Klaasje al bij de bagagedrager. En wat heb je toen gedaan? Hard weggereden. Een Klaasje aan een lot overgelaten? Dat is misschien niet zo moedig. Hè? Maar ik ben ook niet zo moedig. Een uh, Klaasje? Dat weet ik niet. Ik heb het niet meer naar durven vragen. Ik denk dat ze zich losgetrapt heeft. <laughs> een beetje gek misschien. Hè? Ja. Een beetje gek is het wel. Kom mee naar buiten. allemaal, naar, buiten, naar buiten, dan zoeken bij de biele. Bij de wielen, Je vraagt je af waar ze het allemaal over heeft. Stel me er niks van voor. Zouden dus ze het wel eens over ons hebben, denk je? Daar denk ik liever niet over. De gedachte alleen al vind ik gênant. Oh, ja? Nee, ik zou dat geloof ik wel leuk vinden. Hoe meer ze het over mij hebben, hoe liever. <laughs> Eigenlijk zou ze het alleen maar over jou moeten geven. Want het is zo. <laughs> Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken bij de wiener. En anders niet. Hoe nu? Uh, linksaf de Kluizenweg op. Deze weg loop ik minstens één keer per maand. Oh ja? Verveelt je dat dan niet? Nee, ik vind het juist wel prettig. Jij fietste vroeger zeker naar school? Ja, dat moest wel. <laughs> Door de polder? Ja. En ik baalde ervan. Hoe lang was dat dan? Acht kilometer. Ruim een half uur. Nou, ik deed het meestal wel in 25 minuten. <laughs> en als ik de wind mee had in 20. Met hoeveel waren jullie eigenlijk thuis? Kinderen bedoel je? Steven? En jij was... Uh... De derde. Was het voor je ouders dan niet moeilijk om je te laten studeren? Omdat je vader postbode is, bedoel ik? Ik had toch een beurs? Rechtsaf. En uh, hoe reageerden ze daarop toen jij ging studeren? Dat weet ik niet, hoor. Ze zullen toch wel trots zijn? Nee, dat heb ik nooit gemerkt. Kom mee naar buiten allemaal, allemaal, dan Zo kunnen wij door zijn, hele pad zinken. En anders niet.